Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In Syrië heeft het hele kabinet zijn ontslag aangeboden aan president Assad. Die wil binnen 24 uur een nieuwe ploeg benoemen. Maar de kans is groot dat een aantal ministers op hun post terugkeert. Assad houdt als president de touwtjes stevig in handen... ondanks de protesten die twee weken geleden uitbraken... en al aan ruim 100 mensen het leven hebben gekost. Het ontslag wordt gezien als een manier om tegemoet te komen aan de eisen van de betogers. Die willen meer vrijheden en eisen dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Vandaag betuigen duizenden aanhangers van de president in de hoofdstad Damascus hun steun. De huren gaan dit jaar omhoog met maximaal 1,3 procent. Dat heeft minister Donner gezegd in de Tweede Kamer. Hij zei verder dat een maatregel om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken een jaar wordt uitgesteld. Er is sprake van scheef wonen als het inkomen van iemand te hoog is voor de huur van een sociale huurwoning. In het regeerakkoord is afgesproken dat mensen met een inkomen boven de 43.000 euro een extra huurverhoging krijgen van 5%. Dat is de bedoeling die maatregel 1 juli van dit jaar te laten ingaan, maar dat wordt dus een jaar later. Het kabinet voelt er niets voor om bonussen die zijn uitgekeerd bij banken en verzekeraars door de belastingdienst te laten terughalen. De Tweede Kamer steunde vorige week een motie van de PVV om de bonussen eenmalig voor 100% te belasten. Minister De Jager liet meteen al weten dat hij niets ziet in de motie. Staatssecretaris Wekers noemt terughalen van bonussen nu disproportioneel. Invoering van een tarief van 100% in de inkomstenbelasting is onmogelijk en onwenselijk, zegt de staatssecretaris. Bekers wil wel excessen in de toekomst voorkomen. Het weer vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten Wolkenvelden. Morgen bewolkt en regenachtig. Maxima dan tussen 12 en 17 graden. Ook de rest van de week is het wisselvallig en zacht. In het weekend loopt de temperatuur op tot 22 graden. Dit was het.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 Touch me babe. up the dog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 www.zfmzandvoort.nl cfm mm -hmm. A, scrub is a guy that thinks he's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 on your feet, lies, but you don't hear me, though. No, I don't want no scrubs.